Dat is volgens zijn dochter de uitkomst van nieuw onderzoek van zijn stoffelijke resten. In 1973 werd de linkse regering van Salvador Allende tijdens een militaire coup onvergeworpen onder leiding van generaal Pinochet. Het was onduidelijk of Allende door militairen om het leven was gebracht, of dat hij zelfmoord pleegde zoals lijfwachten vertelden. Twee eerdere onderzoeken op het lichaam brachten geen duidelijkheid, maar uit het nieuwe onderzoek blijkt dat Allende met een geweer zelfmoord pleegde.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 Een Lindehouten Pieta uit de 15e eeuw... dat Museum Katharijnenconvent in Utrecht in Bruikleen heeft van de staat... moet ook terug naar de eigenaren. Het weer vannacht droog en vanuit het westen opklaringen. Ook in de ochtend droog, maar smiddags buien, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Het volgende programma AWB... is een experiment en ongeschikt voor kijkers. Omroep WNL is niet aansprakelijk voor eventuele gehoorschade... trauma's en of nierfalen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 Is er een Bigfoot gespot in Kansas? En kan Giel Beelen de hoax onderscheiden van het echte nieuws? Dat zijn de vragen in... Hoax Radio, met Erik Nusselder en Fred Budding. Goedenacht en welkom bij Hoax Radio, een proefuitzending... in samenwerking met Omroep WNL en weblog hoax.blog.nl. Vannacht gaan we op zoek naar de waarheid... achter de meest bizarre nieuwsgebeurtenissen van deze week... op zoek naar een verklaring op de dunne scheidslijn van feit en fantasie. Wat is er echt en wat is een hoax... Degene die de moeite neemt om te blijven luisteren vannacht... zal morgen als enige de gesprekken bij het koffiezetapparaat... wel op waarheid kunnen schatten. Ik doe dit alles niet alleen. Naast mij zit Fred Pudding. Fred, nacht. Goedemiddag. Ja, het brein achter het weblog Hoaxblog. Daar wordt elke dag verslag gedaan van de, de meest bizarre nieuwsfeiten... en wordt de echtheid daarvan in twijfel uh, getrokken. Fred, wat is nou eigenlijk precies een hoax? Ja, een, een hoax is, is alles wat niet waar is in het nieuws. Hoax, uh, ja, veel mensen kennen die, die term genees. is afgeleid van hocus pocus. Um, en, en staat eigenlijk voor de, het, het, het nieuwe broodje-aap verhaal. Oké, okay, maar broodje-aap mogen we het niet meer noemen, geloof ik, hè? Nee, dat, dat is zo jaren tachtig. <laughs> okay, maar komt dat vaak voor, zo'n bericht? Ja, steeds en steeds vaker. Uh, dus, ja, dat, dat heeft eigenlijk een, een paar redenen. Het is, het is een soort sensatiezucht van, van journalisten... om uh, altijd ergens als eerste te zijn, als, als eerste hun bericht te hebben... en als eerste al die bezoekers naar, naar hun, uh, hun, hun site te, te lokken. En, en daarnaast komen, komen Twitter en Facebook als, als nieuwsbron... Ja, gigantisch snel, uh, snel op. En ik kan nu zoiets iets op Twitter, uh, op Twitter zetten. En, en wie weet wordt dat gewoon tien keer geretweet. En dan is opeens iets nieuws. Ja, want op jouw blog, ho hoeveel berichten heb je per dag? stuk vier, vijf. Okay. Ja. ja, allemaal hoaxen. En wat is nou een voorbeeld van een bekende hoax? Eh... Um, ja, een voorbeeld van een bekende hoax, je hebt er, je hebt er heel veel verschillende. Je hebt, je hebt ze van, van, van graancirkels, waar we het vanavond nog over uh, gaan hebben, tot, tot, tot Big Food. Beetje de, de, de, de UFO's, de, de, de buitenaardse wezens, de, de mythische uh, schepsels, de mm -hmm. complottheorieën. Maar je hebt ook bijvoorbeeld marketinghoaxen, uh, zoals uh, Klaan Bassi die... Uh, dus in 2008 oh, ja. opeens, uh, opeens zwanger bleek te zijn. Nou ja, hij wat dan, niet. Maar... Wat, wat, nee, hij <laughs> niet. Inderdaad, dat was een hoax. En die vrouw was ook niet zwanger van hem. Um, ja, was dat was gewoon een, een, een reclamecampagne. Ja, voor een verzekeringsmaatschappij. Ja, ja, ja. Um, jij zegt, uh, als ik het op Twitter zet... Dan, uh, dan zou het zomaar overgenomen kunnen worden. Maar waarom, waarom zou iemand dat doen, zo'n zo nep bericht maken? Dat is toch lachen? <laughs> ja, vind je dat leuk? Ja, soms wel, soms niet. ligt eraan, ligt eraan wat, wat, het, wat, wat het nieuws is. Kijk, uh, als, je, als je er niet zoveel mensen mee, mee, mee schaadt... Dan, dan is het best leuk om te laten geloven... dat jij stieren gaat vechten in Spanje. Ja. Maar uh, ja, als, je, als je Robert Murdoch, als je, die, als je die doodmeldt... ja, dat is wel een beetje jammer. Ja. Dus je zegt voor de grap, uh, maar je zegt net ook: het kan een reclame zijn, je kan er geld mee verdienen misschien. Je kan er goed geld mee verdienen. Ja? Want op een goed, op een goed, uh, op een goed netbericht, uh, ja, dat, dat wil iedereen, dat wil iedereen, uh, iedereen plaatsen. Ja. En waarom ben jij dit gaan volgen eigenlijk? Dat is een hele rare hobby eigenlijk. Ja, het is eigenlijk wel een hele rare, rare hobby. Het, het, begon, het begon, wat is het, drie jaar geleden, toen ik, toen ik dacht: ik wil deze berichten verzamelen, want ik vind ze leuk. Ik dacht van, nou, dan kan ik ze net, net zo goed op mijn weblog zetten. Ja. En toen blijken opeens heel veel mensen dat leuk te vinden... en in die berichten te willen lezen. Ja. En hoe herken, hoe herken jij dan of, of een nieuws uh, nep is of niet? Dat is een, gok een beetje intuïtie. Okay. Je kunt het nooit helemaal doorgronden. Want ja, je, je, kan, je kan het niet tot op het bot en tot op waar het vandaan kan, kan, komt, uh, komt checken. Nee, maar bijvoorbeeld zo'n reclamecampagne is wel te achterhalen... Ja, ja, er was bijvoorbeeld een tijdje geleden... Er was een reclamecampagne van, van Comedy Central. Die hadden een, een demonstratie bedacht van clowns. Oh ja. En ja, die, die clowns zouden, zouden demonstreren in Den Haag. En dan zouden ze naar Amsterdam reizen. En ja, die demonstreerden eigenlijk... dat er te weinig clowns op televisie waren. Ja, belachelijk natuurlijk. Ja, eigenlijk. Nou... <laughs> clowns handelt het een beetje eng. <laughs> um, maar... Ja, dat, dat, dat, dat kwam, kwam, in, kwam in het nieuws, er werd een actiegroep opgericht, kwam een, er kwam een website. Maar als je gaat kijken wie er achter die website zit, dan zie je een reclamebureau. En, en als je... je gaat kijken voor wie dat reclamebureau werkt, dan zie je Comedy Central. Dus dit, dit was niet heel handig van hm. dat reclamebureau om zelf die domeinnaam... Ja. Te ja, registreren. dan is de link snel gelegd natuurlijk. Ja. Goed, dit is waar we het dus over hebben uh, vannacht tot, uh, tot de klok van zes. Uh, we gaan het uh, dit uur vooral hebben over dieren... Juist. Zometeen hebben we het over een haai die gespot zou zijn in het IJsselmeer. Maar dat is gewoon zoet water, hè? dus wat, wat zou een haai daar te zoeken hebben? Ja, kan ik, dat wel. Ik heb, ik heb geen idee. Ik, ik nee. ben benieuwd wat het is. Ja, we gaan het zometeen meemaken. En we hebben het later dit uur hebben het over Bigfoot. U kent hem vast wel, de grote mensapen, zachtige aap... die uh, heel vaak uh, gespot wordt. Maar ja, bestaat dat beest echt? Daar gaan we het later over hebben. En we willen het er ook met u graag over hebben. Gelooft u in dit soort mythische beesten als een Bigfoot? Heeft u wel eens iets raars gezien waarvan u denkt... nou, wat is dat voor vreemd beest? Wel onze redactie, u kunt het 0800 1121 0800 1121 om mee te praten over Bigfoot. Maar wij uh, beginnen uh, elk uur met uh, het korte nieuws van de afgelopen week. Gekke nieuwsberichten uit het nieuws uh, en onze vraag of het al dan niet waar gebeurd is. We beginnen bij uh, het water drinken. Want ja, als je anderhalve liter water per dag drinkt, dan krijg je een mooiere huid, gezondere nieren, minder hoofdpijn en val je ook nog kilo's af. Maar ja, volgens een Britse onderzoekster is dat grote onzin en uh, is daar helemaal geen wetenschappelijk bewijs voor. Uh, Fred, hoe zit dat? Ja, de, de Britse Margaret McCartney heet ze. Die zei in de British Medical Journal, dat is een vooraanstaand tijdschrift in de medische wetenschap. Uh, ja, volgens haar kan ons lichaam best met wat minder water toe. Als ons lichaam dan toch water nodig heeft, dan uh, ja, krijg je gewoon een dorstig gevoel. Is het een bericht dat, uh, dat vaker voorkomt? Uh, ja, want uh, dit is niet de eerste keer dat uh, een wetenschapper de gezondheidsmythe over water prikt. In 2008 stond hetzelfde bericht ook al in de media, inclusief de Telegraaf, uh, die er uh, ja, toen schaamteloos gewoon weer een jaar later intrapte en op zijn gezondheidspagina's. Weer datzelfde bericht dat veel water drinken gezond voor je is bracht. Ja, waar komt het dan vandaan dat, uh, dat we zoveel waard, uh, water zouden moeten drinken? Nou, diezelfde McCartney die, die, die zegt van, dat het de wereld is ingeholpen... door producenten van drinkwater. En ja, die hebben daar natuurlijk hartstikke veel ja. baat bij. Ja, ja, ja, we hebben van de reclames van uh, drink twee liter per dag. Hè. En dan is het precies zo'n pak van twee liter water. Ja. Toevallig. Goed, als er in de zomer geen nieuws is... Dan, uh, nou ja, dan breng je gewoon nieuws van twee jaar geleden nog een keer... Net als bijvoorbeeld RTL4, die zijn televisieprogramma's herhaalt... herhalen ook websites en kranten oud nieuws. Fred, wat heb jij gevonden? Ja, we hadden het net al even over die waterdrinkmythe. Die, die stond in 2008 ook al in de krant, maar er is meer. Wereldwijd bracht de media vorige week het nieuws van een Russische kapster... die een overvaller overmeesterde met een paar karate trappen en hem drie dagen lang als seksslaaf gebruikte. Het voorval stond in 2009 ook al in de krant... Ook berichten het Amerikaanse Fox News over een Taiwanese die als gevolg van oplichterspraktijken 300.000 euro voor een croissant betaalde. <laughs> het eigenlijke bericht, uh, nieuwsbericht de, dateert van 6 januari en ook dat klopt zeer waarschijnlijk niet eens. Nee, wel lekker goedkoop om gewoon het oude nieuws uh, nog een keer af te drukken. Hè? Ja, ja waarschijnlijk uh, zijn er een aantal journalisten op vakantie. Ja, <laughs> ja maar dan hebben ze dit nog in het archief liggen. En uh, nou, dan verander <laughs> je gewoon die datum van het dat nieuwsbericht. En, tot dat handig. weer gewoon uh, bovenaan. Oké, okay. uh, nieuws over uh, ja, een zeer bekende hoax. U kent hem misschien nog wel, het ballonjongetje van twee jaar geleden. Hij beduvelde in 2009 de media met een zilveren weerballon. En die weerballon die heeft hij nu verkocht. Uh, hoe zat dat verhaal met die ballon ook alweer, Fred? Ja, het gezin liet uh, destijds geloven dat hun zoontje onder een opgestegen ballon bungelde. Politie en brandweer organiseerden toen een reddingsactie... en kregen de ballon ja, uiteindelijk wel aan de grond. Maar het jongetje zat niet onderaan de ballon in het mandje met een doos op zolder. In een interview bekende het gezin de stunt te organiseren... omdat ze graag een eigen reality show op televisie wilden. En hoeveel heeft die ballon opgebracht? Nou, het is veel minder dan verwacht... Hij werd, verkocht door, uh, hij werd verkocht voor 2502 euro, veel minder dan het startbedrag van 1 miljoen. Het gezin heeft 60 dollar van het bedrag afgehaald en in een eigen zak gestopt. De rest gaat naar de slachtoffers van de tsunami in Japan. Nou, is toch nog wat, uh, wat goeds mee gebeurd. Uh, dan Hugh Hefner, de bejaarde Playboy, u kent hem wel. Hij is het slachtoffer geworden van een, een biebertje, zoals we dat noemen tegenwoordig. Een doodverklaring via de sociale media, Fred. Ja, dat noemen we een biebertje omdat de, de, de meest doodgemelde uh, persoon op de wereld is Justin Bieber. Ja, omdat we er allemaal zo'n hekel aan hebben. Ja, elke week gebeurt het wel een keer. Ik ben ermee opgehouden om, het, uh, om dan een berichtje zo <laughs> over te typen. Um, nou, het, het, het gerucht over Joe Hefner dat startte vorige week maandag, maar pas dinsdag in de namiddag brak de Twitter help echt, uh, was echt los. Volgens Twitter zou Hefner een hartaanval hebben gehad. En hoe reageerde hij? Nou, hij gebruikte datzelfde, die, datzelfde Twitter om zijn fans te verzekeren dat hij nog leeft. Hij schreef de geruchten over mijn dood zijn zwaar overdreven. Ik ben nog steeds alive in kicking. En uh, het komt wel vaak voor hè, dat er iemand wordt doodverklaard terwijl die gewoon nog gewoon leeft. Ja, het, het, het, het komt altijd bij golven. Okay. Dus het is altijd drie weken niks en, en dan weer een paar. En ja, toevallig inderdaad, vorige week Charlie Sheen en uh, uh, Wesley Snipes. Oké, okay, nou, veel mensen doodgemeld. dus ik leef nog. Dus als u twittert over mij, ik zit gewoon hier. Uh, nou, dit is dus een beetje wat wij, uh, wat wij vannacht gaan doen. Dit soort berichten, zijn ze waar of niet, dat in hoax radio vannacht. Zometeen gaan we het hebben over een haai die zou zwemmen in het uh, IJsselmeer. En u kunt bellen met uw uh, verhalen over Bigfoot. Gelooft u in zo'n grote menshaap dat dat echt kan bestaan? U kunt uh, bellen naar 0800-1121, 0800-1121. U krijgt onze redactie aan de lijn. Nu eerst muziek. Dit is Michael Franti met Sometimes hier op Radio 1.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 I never noticed what could happen to me. Uh, Time flies when you walk in the streets. One minute got you holding the Holdin nates. The next minute got you falling your face. Mean city is a nasty place. Only a rat can win a rat race. Peace to the people who be falling away. To make it home today. Peace to the people who be trying to find some kind of... So alive, so alive. Sometimes I feel like I could zoom across the sky, and sometimes I want to cry. Uh -huh, yeah. Yeah. Let love never stop now. Uh -huh, yeah My love will never stop now. Let love never stop now.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 Sometimes I'm so alive, so alive Sometimes I feel like I could zoom across the sky And yeah. sometimes I wanna cry Uh-huh, uh-huh, yeah And I'm gonna be there for you, be there for you. Uh-huh, now, just I'm some of the time now. Every single time Every single time Every single Sometimes Times van Michael Frenti, hier bij Hoogs Radio op Radio 1. U hoort het al uh, aan de onheilspellende muziek. We gaan het hebben over haaien. Er zwemt een haai in het IJsselmeer. Dus, uh, de roofvis werd als eerste gezien door uh, iemand op een boot... onderweg naar het eiland Pampus. Opvarenden opvarende die wist het beest te filmen. En Hart van Nederland en AT5 hapte toe en plaatste het bericht op hun site. En toen werd het stil... De haai werd intussen voor de tweede en de derde keer op video vastgelegd. Maar geen enkel nieuwsmedium schreef er nog over. Wat is er nu echt aan de hand? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar Fred, het komt wel vaker voor dat dieren gespot worden op plekken waar ze niet horen. Ja, dat lijkt een beetje een jaarlijkse traditie. De, de, de eerste leek de, de poema op de, op de Veluwe. Oh ja, die poema, ja. Ja, dat, dat was een, een poema op de Ginkelse heide bij Ede. Die liep daar rond en die werd gezien en die werd gezocht. Maar de, ja, hoe, hoe vaak ze die, die heide toch allemaal binnenstebuiten keerden... Ja. hebben we gewoon helemaal niks gevonden. Hij werd ja. ook nog gefotografeerd. Maar uh, ja, het was een boskat geloof ik. Hè? Uiteindelijk inderdaad een boskat. Ja. ja Vorig jaar hadden we precies zo'nzelfde verhaal. Al was het toen geen... Puma, maar het was een krokodil uh, in Nijmegen. Ja, Daar hebben we een fragmentje van, hè? Ja. Hoewel de krokodil al lange tijd niet meer gezien is, wordt de vijver sinds gisteravond permanent bewaakt. Gemeente en politie hebben rond de vijver twee kilometer hek en waarschuwingslinten opgehangen. Er wordt in en rond het gebied gepatrouilleerd. Kortom, hier wordt het zekere voor het onzekere genomen. Als die al die kleine kinderen hier spelen, dat, uh, dat wil je liever niet meemaken, denk ik dan. Ze hebben scherpe tanden, hè? Dat sowieso, ja. En een krachtige staart, hè? Ja, het was een fragmentje van Omroep Gelderland. en Je ziet dat die media dat gelijk heel serieus oppikken, zo'n verhaal. Ja, volgens mij had uh, SBS Hart van Nederland... Uh, een hele week een straalwagen paraat staan <laughs> naast die vijver. Ja, de, de, de politie heeft met een onderwatercamera... hebben ze, hebben ze, hebben ze de hele boom om afgezocht. Ja, nog steeds niks gevonden. En, en, en ondertussen ja, kwamen al die, die verhalen die kwamen los, hè? Er waren twee krokodillen gesignaleerd. Iemand had gezien dat een oude man die krokodillen had losgelaten. En toen bleek ook nog dat een week daarvoor... was toevallig in de sporthal daarnaast een reptielenbeurs. <tiedacht> Ja, en dan is het ja, dan, dan gauw we echt een krokodil. Ja. Maar goed, het bleek uiteindelijk uh, boomstammen te zijn. Ze hebben in ieder geval niks, uh, niks gevonden. Nee. En met die verhalen van de puma en de, en de krokodil in ons achterhoofd... gaan we het nu hebben over uh, de haai in het IJsselmeer. Om er ach, echt achter te komen of het dier bestaat... bellen we met een ooggetuige van uh, dit bizarre voorval. En dat is de bewoonster van het Forteiland Pampus, Maartje Terwind. Goedenacht, uh, mevrouw Terwind. Goedenacht. U heeft de haai ook gezien? Ja, ik schreef te denken wanneer het was. Volgens mij een week geleden alweer. Oké, okay, en wat zag u precies? Ik, zag een, ik stond op onze veerdienst en ik ging naar het eiland toe. En ik zag een, een vin boven het water, ja. Maar ik weet niet of het een haai was of wat voor vis het was. Nee, maar wat, wat deed die vin? Stond die gewoon rond? <laughs> um, de vin bewoog. Maakte een soort boog. Mm -hmm. en, en meer niet. Oké. Okay. Er had een soort donkere vlek onder. En... Niet iemands benen eraf gebeten of zo? Nee, helemaal niks. Maar dat is raar. hij is nu... Twee, ik denk dat ik twee weken voor het eerst gezien is, heel kort, er iemand, toen dook ik een filmpje op internet en toen dacht ik nou, leuke grap. Er kwam nog zo'n berichtje en uh, ik had zelf een beetje het idee van ja, als, als dat zichtbaar is, dan zijn de mensen die, die, eerst die te bellen, zijn wij denk ik, ik of ze ja. gaan het ons vertellen, want wij hier wonen en het naast onze deur gebeurt. Dus ik nam het allemaal niet zo serieus totdat ik hem zelf, nou ik heb hem nu twee keer gezien. Zo, dus het is het recent geweest dat u hem nog een keer gezien heeft? Nou, eerst dus op niet, maar daar nou was ik verder niet bij. En toen, ik schreef het eens, twee dagen later. Maar, maar, heel mo kort... maar moet de politie dan niet gaan zoeken daar of zo? Ja, dat vraag ik me dus ook af. We hebben, wel, we hebben het gemeld, maar er is verder nog geen reactie op geweest. het is dus niet dat we hem dagelijks zien, het is af en toe duikt hij op. En het ijsmeer is vrij groot. Dus om dat naar door te gaan spitten. Ja. En, en wat, wat denkt u wat voor beest het is? Ik heb geen idee. Ja, heel veel mensen zeiden het kan een zijn, want ik was niet het enige die hem zag. Ja. Yeah. En dat um, lijkt me heel sterk. Um, het zou ook misschien iets van een bruinvis kunnen zijn. Ik heb ook nog zitten denken aan uh, een dolfijn die in zoet water kan leven. Mm -hmm. Ja, want ik, want ik, ben, ook niet... ik ben misschien ja. niet heel goed in biologie, maar volgens mij kunnen haaien helemaal niet in zoet water zwemmen. En Volgens mij dus ook niet. <laughs> <laughs> maar... Um, ja, je zou altijd ergens een uitzondering zien te vinden, toch? Ja. Nou, we gaan het aan, aan iemand vragen die er uh, verstand van heeft. Blijf, even, ja? uh, blijf vooral hangen, mevrouw Terwint. Uh, we hebben aan de andere ja. lijn Erik Winter. Dat is uh, vis een visonderzoeker van het onderzoeksinstituut institu Imares in IJmuiden. Goedenacht, meneer, de win meneer Winter. Ja, goedenacht. Uh, uh, ja, een, een haai in het IJsselmeer, kan dat volgens u? Uh, nou, het lijkt mij heel erg uh, onwaarschijnlijk. Uh, ik heb uh, twee filmpjes gezien die uh, toegestuurd waren aan uh, AD5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 ja, hoe, hoe hoog hier het water zat, en dat je nooit een stukje rug of een stukje staartvin boven het water uit ziet komen. Dat vond, ik, uh, dat vond ik met name verdacht en, uh, aan dat filmpje. En een, uh, een zeezoogdier zoals een bruinvis of een uh, dolfijn, die, ja, die hebben een heel andere manier van uh, bewegen. Die, uh, die komen telkens aan de oppervlakte om, uh, om adem te halen. En uh, heel lang op dezelfde hoogte met de vin boven water uh, uh, langs het oppervlak zwemmen, dat, dat zie je dat soort beesten niet doen. Dus, ja, ik durf op basis van die filmpjes die ik heb gezien. Uh, dat het een bruinvis of een dolfijn zou zijn, dat, uh, dat kan, kan ik wel uh, uitsluiten. Ja. Ma Maartje krijg jij veel media-aandacht hiervoor? Bellen veel mensen jou op? Nee, dat vond dus ook heel erg mee. Ja. Ik denk dat mensen niet weten wie ze moeten vellen. Um, het, was toen het, het is eventjes inderdaad door Hart van Nederland geweest. Ja. Maar dus zelfs toen ben ik niet door Hart van Nederland geteld. Dat is raar, omdat ik mezelf zelf niet gezien had, denk ik. Nee, maar uh, uh, uh, uh, uh, meneer Winter, ik hoor u net zeggen... die fin die was wel mooi gemaakt. U zegt uh, gemaakt. Ja, dat, tenminste, uh, op mij komt het uh, gemaakt over. Uh, maar ik moet zeggen dat die, de, dat die filmpjes wel... Uh, uh, het lijkt mij het meest waarschijnlijke dat er een, uh, dat iemand inderdaad een, een grap uithaalt. Uh, ik, wat, wat ik ook opvallend vond bij die twee uh, filmpjes... die waren met een week tussentijd uh, gemaakt... dat de vorm van de fin... Uh, en de, met name de vorm van de top van de fin is in de ene video anders dan in, uh, in de andere. En uh, ja, dan zou het dus gaan om, uh, om twee verschillende uh, haaien. Nou, uh, die als één kan, kan uh, twee ook, natuurlijk. Ja. Dat lijkt mij, uh, uh, ja, lijkt mij uh, erg onwaarschijnlijk. Dat we nooit uh, haaien zien uh, en dan in één keer, uh, in keer twee verschillende in het uh, ei meer. Ja. Dat. Uh, ja. En, uh, Haaien komen, komen wel in zoetwater voor. Uh, je hebt uh, bijvoorbeeld de stierhaaien die, die, die vooral in de tropen tot ver uh, rivieren op kan zwemmen en uh, lang in zoetwater kan, uh, kan voorkomen. Okay. Dat is echt een tropische soort. Ja, daar zijn wij uh, geen tropisch weer hier Nee, laat. Ja. Ja. Dus. <lacht> <Nee. lacht> Maartje, wat, wat vind je ervan? Van wat uh, wat meneer Winter zegt? Het klinkt dat hij zo alleen.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 ja, zo'n steuntje van zo'n haai, dat, dat doet het wel goed in, in, in de media. Is het nou niet zo van dat, dat, jullie, dat jullie dachten met, met het bezoekerscentrum van Pampers... nou, wij, wij zetten dit filmpje in scène. En dan, uh, ja, dan, dan komen nee, nou, we lekker een paar keer in de grond. Dat is ook precies de reden waarom ik het niet altijd serieus nam. Want ik dacht, we hebben inderdaad de opening, dat was vorige week vrijdag... van ja. het nieuwe bezoekerscentrum waar we drie jaar aan gewerkt hebben. En ik vond het ook wel heel toevallig. En ik had zelf ook het in nou, dus is iemand die een grapje uithaalt met ja. ons. Maar dat jij leuk. bent het niet? Nee, ik ben het zeker niet. Echt niet? Nee. Nee, want wat, ja, ik dacht ook wel, dat ja, is een beetje een rare grap, want, want straks, uh, straks de, de, denken mensen dat het een echte haai is en dan mag er niemand meer dan aan het eiland toe. En nou, datzelfde dat heb ik ook gedacht. Ik ja. dacht, het, het kan in ons voordeel eventueel werken, maar het kan ook um, juist negatief zijn dat gebieden worden afgezet om het te gaan zoeken of omdat er niet gezwommen mag worden. Nou is dat is natuurlijk niet het eerste deel ding waar mensen voor naar het eiland komen. Bovendien is het weer ook niet zo lekker dat je gaat zwemmen. maar Ik vond het ook een beetje een rare toevalligheid. Maar ik heb ook gedacht, als het een grap is... die ja, publiciteit voor het bezoekerscentrum is... Heeft u daar wel mooi van geprofiteerd nou? Ja. ja, dan zou ik ook weer ingelicht worden. En het duurt door. Dus ik vind het ook zo lang duren voor een grap. Ja, ja. ja dat is wel waar. Nou goed, ik denk dat we het erbij moet moeten laten dat we het niet... Echt, ik had het zo graag opgelost. Ja, we kunnen het niet met zekerheid ontkrachten, maar het is zo onwaarschijnlijk dat het haast wel een grap moet zijn. Nou, mocht ik weer wat zien, of, of ja. via via... Ja, we komen hier volgende week op terug. Ja. We gaan, wel, ja. uh, gaan we bij u langs. En, en, en mocht, mocht iemand hier je thuis over hebben, we hebben een telefoonnummer. Ja, jullie kunnen bellen met 0800-1121. 0800-1121. Ja, misschien iemand die bij meer woont... Uh. Of iemand die die grap heeft uitgehaald, dat kan ook. Ja. Uh, in ieder geval, dankjewel aan jullie beiden. Maartje Terwind, de bewoonster ja. van uh, het Fort Eiland Pampus. En natuurlijk ook uh, Erik Winter, visonderzoeker van onderzoeksinstituut IMARIS in IJmuiden. Dank jullie wel. Zometeen gaan we Giel Belen uh, uit bed bellen. Of eigenlijk, hij is al wakker, want hij moet uh, vroeg op voor zijn ochtendshow natuurlijk. En we zijn benieuwd of hij het echte nieuws van het nepnieuws kan onderscheiden. En u kunt nog steeds bellen over de Bigfoot. Doe dat op 0800 1121. Nu eerst...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 like the light and the silence does it trick Samir says he'd like to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 Wim with Sam van A Belladier hier bij Hoeks Radio op Radio 1. Zometeen gaan we dus praten over de Bigfoot. Ja, hij wordt wel vaker gezien en hij is deze week weer gezien in Kansas in Amerika. We hebben het filmpje gezien en nou, we hebben er wel onze vraagtekens bij. Hè. We gaan bellen met een echte, echte apen-expert of zoiets kan bestaan. Eerst uh, gaan we uh, een nieuwsquiz spelen met een bekende Nederlander. Want uh, het nieuws is tegenwoordig steeds vaker bizar en onvoorspelbaar. En wij bellen nieuwsjunks uit hun bed om te testen of zij kunnen raden... wat er gebeurde toen zij sliepen, kunnen zij het echte nieuws onderscheiden van een hoax. Dit keer bellen we met Giel Beelen, welbekende discjockey van onze collega's van 3FM. Goedemorgen, Giel. Even hey, wat goedemorgen. Heb jij, uh, heb jij een goede hoaxdetector, denk je?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 Nou ja, kijk, euh, als je zo lang je maar op de radio vertelt waar je het vandaan hebt, hoef je het niet te checken, vind ik. Dan kan euh, je luisteraars meenemen in het feit dat er op dit log of dat, uh, die site, druk ieder dat staat. En dan euh, moet het vooral ook een leuk bericht zijn, anders slaat het nergens Ja. En, en zo, had jij vorige week een bericht dat, dat Prince een, een, een concert ging geven in Paradiso uit zeer betrouwbare bronnen, ja. hashtag? Nou, dat was geen hoax. Dat was dan weer geen hoax. Alleen hij, hij besloot daar uiteindelijk die avond niet te gaan. Maar het was wel degelijk dat hij een optie had bij Paradise. ja. Maar achteraf dus wel. Of misschien wel omdat jij het in de media gebracht hebt. Nee hoor, nee, nee, helemaal niet. Nee, maar ja, het, het was gewoon, op, ja, het was gewoon toen op dat moment niet bekend of hij het zelf niet zou gaan doen. Maar ik wist wel... Uit, uh, bron, uh, nee, het zeer onbetrouwbare bron, dat, uh, dat hij een optie had op Paradiso en uh, dat was ik zo. S avond was het ook uiteindelijk echt, uh, het gaat niet door, ja. dat, dat, dat kan niet ja. zo. Ja, we gaan ook nog terug naar, naar een paar jaar geleden, toen, toen jij tijdens je nachtprogramma in een, uh, ja, een soort mislukte oh, ja. grap trapte. Daar oh wow. heb je een fragmentje nee, van. Nee, nee. Ja. Ik heb de banje al aan, dus het kan niet meer fout gaan. Nou hey, toch wel, want ik heb nog maar tien uur te leven en dan wil ik dan graag een nummeltje aanvragen. Nog maar tien uur te leven, laat maar raden, je wil mijn telegram horen. <laughs> nee, uh, ik heb kanker. Echt? Maar hoezo weet je dan dat je nog tien uur te leven hebt? Wordt dat echt een euthanasiezaakje? Ja, inderdaad. Oké. Okay. En ben je, je alleen dan nu? Nee, ik zou met heel veel vinden om me heen, maar... Okay. Ja, het werd, een, uh, het werd een emotioneel gesprek die nacht, uh, Giel. Uh, iemand ja. die belde dat hij kanker had, maar... Uh, en nog tien minuten leven had, maar uiteindelijk bleek er niks van waar te zijn, toch? Nee, dat klopt. De volgende dag uh, op het tijdstip dat we had gezegd, ging je heel gedenken. en de luisteraars uh, met ons. En uh, ja, dan ga je toch een beetje, weet ik wel, lijf als pensioen checken, weet ik wel. Ja, je bent er toch heel erg maar bezig. En toen bleek er allemaal niks van waar. En gingen ook andere luisteraars nog veel beter checken. En, en, en ja, was het gewoon echt niet zo. En ja, dat was dat was absoluut. Uh, aan de andere kant, ja, weet je, dat is ook het soort radio uh, dat ik maak, waarbij je gewoon joh, ongecensureerd bellers in de uitzending haalt. Ja, ik ja. heb geen spijt van dat ik deze jongen geloofd heb, in ieder geval. Kijk, dat hij zo'n zieke geest is geweest, die, uh, die speelt met dat soort gevoelens. Ja, dan god, uh, ja, nogmaals, dat is de dat radio dat ik maak, maar dat is wel heftig, ja. Maar je, je houdt ook uh, zelf uh, goede hooksen uit. Op 1 april belde je bijvoorbeeld Sanne, Sanne Hans, beter bekend als Miss Montreal, uit haar bed. Even luisteren hoe dat ging.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 Ja? Alleen het is dus gekraakt en nu, ik, ik zit er net in een soort meeting en ik hoorde dus net van ja, we moeten op nul beginnen en uh, ja, dan kan Sanne sowieso niet winnen. Ik, ik, ik moet bijna huilen, want ik hoopte er dus zo op dat ik dit zou krijgen. Ja, weet je wat vandaag donderdag is eigenlijk? Ah, 1 april. Ja? Nee. Ja? Oh, ja. Was gewoon, uh, gewoon een geintje, Giel? Ja, dat wel. Maar wel echt, zoals je hoort. Oei, oei, oei. Op ja. de ziel, weet je wel echt. Ja, ze, werd, ze werd wel echt boos. Jij zit midden in je grap. Hoe voel je je dan? Ja, nou ja, wel in de categorie. God, hij werkt wel heel goed, zeg maar. <laughs> uh, maar ja, ja, daarvoor ken ik net zo goed genoeg om te weten dat ik ook wel weer daarna kan zeggen. Hé, hey, schatje, sorry. Ja. <laughs> uh, maar dat is inderdaad. graag, ik moet zeggen, uh, ja, dat zet er maar goed uit. Het 1 april voor de mannet. Oké, okay. we gaan kijken hoe goed jij uh, het echte nieuws van het nepnieuws ja. kan uh, onderscheiden. We, we hebben een paar uh, berichten voor je. En het is aan jou de taak om uh, aan te geven of ze echt gebeurd zijn of niet echt gebeurd. Ja, en we spelen voor uh, zeven bubbels of, of echte bubbels. Dat wil zeggen okay. een, een, een, een, een bakje, bakje bellenblaas of, of een, een flesje bubbels. Oké. Okay, nou. Ja, Het gaat om vier berichten. En bij, bij uh, één of twee goed, dan uh, kunnen we je helaas uh, blij maken. Nou, wel met leuke bellenblaas. Maar uh, anders wordt het een, uh, een fles... Uh, Oké, nou, op. hier we go. Dus het hey, gaat go. ergens om. Uh, Fred, jij hebt de berichten. Het eerste bericht. Ontsnapte leeuw eet vrouw op. In Kenia is een vrouw aangevallen door ontsnapte leeuw. Het roofdier peulsde daar helemaal op. Enkel de schedel en wat beenderen van de 58-jarige vrouw werden teruggevonden. De leeuw kon ontsnappen door een kapotte omheining... die was stuk gemaakt door olifanten. Ja. Wat denk je, Giel? Ik denk niet waar. Niet waar? Waarom niet? Nou, name met het gedeelte dat er gewoon echt, uh, echt helemaal met huid en huid werd opgegeten, dacht ik, nou, ah, volgens mij vinden, vinden ze dat niet heel interessant. Nee. Doodbijten, Allah, maar helemaal opeten, ik weet het niet. Fred, vertel. Dit uh, nieuwsbericht uh, stond vanochtend op de, de, de Belgische website hln.nl Nou, dat is nou, ook niet de meest betrouwbare site, moet ik zeggen. Dat is inderdaad waar, maar het is <laughs> <in> het nieuws. <laughs> nee, oké. Okay. Het is echt nieuws. Het is echt nieuws, oké. Okay, nou, dat ga ik zo dadelijk ook melden. melden of het ja, oké. Okay. Nou, neem het vooral af van ons over. <laughs> Fred, tweede bericht. DSK deed het met Nederlandse journalisten. Dominique Straats-Kaan heeft een seksuele relatie gehad... met een Nederlandse journaliste... De 36-jarige vrouw geeft vandaag onder de schelnaam Miranda een exclusief interview in de Telegraaf. De seksuele escapades vonden twee jaar geleden plaats in een hotel in Parijs. De vrouw omschrijft Dominique Strauss-Kahn als een ultieme verleider. Wat denk je, Giel? Waar of niet? Oei oei oei, net iets te goed in elkaar gezet. Jongens, ja ik hou toch vast op niet waar. Ik weet wel dat hij een relatie had met de boerder van de journalisten die Jan uh, die, die, die, die aanklacht deed. Maar ook nog een Nederlandse, nou ja het is een pure gok, want het zou natuurlijk uh, vet waar kunnen zijn. Uh, maar ik zeg toch niet waar. Nee, het wordt net, net een vrouw te veel denk je? Ja, nou ja goed. Uh, ik, ik, ik bedoel, hoeveel scoops kan de Telegraaf in één week hebben? Ik bedoel dat ze nog verborgen wisten te houden. Uh, uh, dat oh uh, uh, god, uh, God doesn't even net wakker. <laughs> uh, nou ja, uh, ik geloof er niet in ieder geval. Dat, nee. uh, dat je hem konden aan. Het is ook niet waar. Het is ook ja. niet waar. Het is ook niet waar. Nou, dat is in ieder geval één punt. Het ik wilde trouwens, sorry, ik kon even niet op z'n naam komen... maar ik bedoelde dat zij ook al de scoop hadden dat Kraaijkamp senior was overleden. Oh, ja, ja. Ja, ja, dat ja, vond ja, ik al uniek. Ik dacht, dan gaan ze niet twee keer in de week lukken. Nou, oh. <laughs> ze hadden een hele goede krant, hoor, de Telegraaf. Dus het zou ja. zomaar kunnen. Ja, dat is het. Moeten wij zeggen, hè? Ja, moeten wij zeggen. Ja. Ja, staat hier. Korte lijntjes. <laughs> uh, Fred, het de derde bericht. Twee keer geflitst in 34 seconden. Een automobilist is in Brabant binnen 34 seconden twee keer geflitst voor te snel rijden. De man keerde zijn auto net nadat hij geflitst werd. Om en zo werd hij op de terugweg op dezelfde weg voor dezelfde, door dezelfde agent opnieuw bekeurd. De man kreeg een boete van 29 en 107 euro opgelegd. Nou, ik ben, uh, ik ben nogal bekend uh, met dit soort fenomenen qua uh, rijbewijs kwijtraken door te hard rijden. Zo. Ja. Is, is het jou wat er zou voorkomen, twee keer? Binnen uh, 34 Ja, 30 seconden. absoluut zelfs. Zelfs al drie keer. Daar ben ik ook met rijbewijs een keer ook uitgemaakt ja. in een paar maanden. Maar daar zat geen 34 seconden tussen. Hoe kan je gewoon gaan nee. keren en uh, dan weer te hard rijden? Nou, dat met de, de hardrem erop uh, 180 mm. graden. <laughs> ja, doodeledokie. Nee, dat is niet waar. Fred. Het is wel waar. Ja, nou, dat kan gewoon niet. Ja, de, gewoon de, de, de, de man ging nog wel in, in, naar, naar de rechter toe om, om zijn verhaal te halen. Maar uh, die heeft ook gewoon gez gez vanmorgen gezegd, uh, of gisteravond... Uh, dat hij die twee boetes gewoon uh, moet betalen. Ongelooflijk. Ja. We gaan het uh, buiten zo meteen proberen met, uh, met onze ja. auto op de parkeerplaats. Ja, is het, ook, uh, het is nu toch rustig op de weg. <laughs> uh, nou, de laatste is eigenlijk voor de eer, want je hebt er pas één goed. Maar, uh, ja, nou, dat ik in ieder geval nog een beetje zeep krijg. Ja, we ja, kunnen ja dan er er een eentje extra eer doen. verdedigen. Fred. Ja, een, een, foto, een, een fotograaf die zegt dat hij mishandeld is door de crew van de New Kids... Een freelance-fotograaf uit Haarlem heeft dinsdagavond aangifte gedaan... van een mishandeling door de crew van de film Nieuw Kid. De fotograaf was bij opname aanwezig en stelt dat hij op zijn hoofd is geslagen. Ook zijn camera is stuk. Nou, Giel, wat denk je ervan, die Brabanders? Oh, man, ik geloof allemaal niks meer. Uh, <laughs> nou ja, nee, ik denk het niet. Uh, ik denk het niet. ik uh, ken die New Kids een beetje. Het zijn echt bovengozen. Het was de crew, hè? He? Het was de crew. Ja, ja. de cateraar en zo, een de cameraman... Die, die flipte. <laughs> ja, ja. Nou, uh, ik, ik, ik laat ik gewoon volhouden dat ik bij alles niet waar zeg. Dus uh, bij deze dan ook. Het is waar. Het is ook waar. Het is ook waar. Het is echt goed. Wat een nieuws allemaal deze <laughs> <Ja>. opgezien. <job. laughs> ja, dat gaan we straks <laughs> allemaal ook weer horen op 3FM. Ja hoor, denk ik. dat uh, klopt ja. Oké, okay. uh, Giel, uh, over Hoekse gesproken. In het vorige programma van uh, onze collega's hoorden we net dat Dries Roeving bij jou langskomt in de show. Ja, ik zou willen dat het een Hoekse was. Nee hoor, nee, nee. Het is uh, Wandsmaak Woensdag en oh, uh, ik sta uh, live op de Vierdaagse, dus hoort een stukje gezelligheid bij. Ja. Dus uh, ja hoor, die staat er uh, in zijn zwembroek. Oké, okay, nou dat is dan echt gebeurd. <laughs> goed, uh, je had uh, één uh, vraag, goed van de vier, dat betekent ja, dat jongen, je... De bellenblaas jongen. komt naar je toe. De winnaar van de bellenblaas bent geworden. Ja. Uh, en uh, nou, we wensen je veel succes uh, straks. Uh... Ik wil wat nodig hebben jongens, leuk programma. Oké, okay, dankjewel. Veel succes. Okay. Veel succes straks. Dag, dag. dag Giel. We hadden het net over Miss Montreal, die trapte in... Uh, de 1 april grap van Giel Beelen. Om hem nog een, een beetje te troosten, draaien we haar plaat. Just a Flirt. I met you in a bar. I never thought it would come this far. Patience is a thing I lack, like, that's why. Miss Montreal met Just a Flirt bij Hoax Radio op Radio 1. Het is kwart voor vijf. We gaan het hebben over Bigfoot, een groot uitgevallen aap die op zijn achterpoten loopt. En er is eigenlijk nooit bewezen dat hij echt bestaat en toch wordt het beest regelmatig gezien. Deze week spotte een Amerikaans gezin een Bigfoot en wisten het beest op film vast te leggen. Is what is that? Whoa! That is Bigfoot. We're making his chicken, isn't Are you sure? Well, what does it look like to you? Where's your binoculars? Die is een sneaky ding. Wat is earth? Dat is geen deer. Dat not a cow. Het is op twee voeten. Nee, het kon geen koe zijn, want het, was, uh, het liep op twee poten. Ja, dat is een logische conclusie. Wat denkt u van Bigfoot? Bestaat hij echt of niet? U kunt met ons bellen op 0800 1121 0800 1121. En Fred, wat denken wij ervan? Ja, die, die Bigfoot die, die wordt wel, wel vaker gezien. Dit is echt al het vierde filmpje van het uh, van, van jaar. Ja, maar laten we iemand spreken die daar uh, echt verstand van heeft. Ja, ik heb uh, Jan, Jan van Hoof, apenprofessor. Ik denk dat je bijna niemand beter dan, dan hem, kan, uh, hem kan bellen. Als directeurzoon groei daar op naast de apenrot van Burgers uh, zo in Arnhem. Om vervolgens afstuderen als primatoloog en gedragswetenschapper. Goedenacht, meneer Van Hoof. Die bigfoot, ja. wordt hij wel vaker gespot? Ehm um...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 dat ziet er dus zeer nadrukkelijk uit als iemand die een gorilla pak heeft aangetrokken. Uh, in ieder geval zou zo iemand dan ook eens kennis um, moeten nemen van hoe uh, mensapen en mensachtigen eruit zien. Bijvoorbeeld die hebben een onbehaarde borst. En dat is in dit geval niet zo, want ze zien er uh, keurig helemaal behaard uit. Kortom, het ziet eruit alsof het echt uit de carnavalswinkel komt. Maar zou een bigfoot kunnen bestaan? Nou, eh... Als er een wezen zou bestaan dat er zo uitzag en dat eh, zo wijd verspreid was in de Verenigde Staten... dan is het vreselijk onwaarschijnlijk dat er niet veel betere waarnemingen van zijn. Dat er nooit eens een dood gevonden is, is of neergeschoten of wat dan ook. En gewoon vanuit biologisch oogpunt is het uiterst onwaarschijnlijk dat een populatie... ...zou kunnen bestaan van een enkel individu hier, een enkel individu daar... ...dat heel af en toe eens gezien wordt in gebieden waar toch regelmatig mensen komen... ...want er lopen toeristen rond. Dus ja. met andere woorden, eh, het is volstrekt onwaarschijnlijk dat het iets anders is... ...dan gewoon telkens weer diezelfde grap. Mensen die dat willen geloven en voor een deel ook natuurlijk rij. Heeft zo'n Bigfoot vroeger misschien wel bestaan... Nou, dat is natuurlijk de grote vraag. Want het, het beeld dat er reusachtige, abominable snowmen in Tibet. Hè, die wordt ook gemeld. De Yeti, daar hebben we ook verhalen van. En in ja. verschillende volksculturen duiken telkens verhalen op. van gekke, mythische wezens. En daar horen ook dit soort reusachtige mensachtigen bij, om het zo maar eens te zeggen. En eh, datzelfde geldt voor de Yeti. Nou ja, er hebben inderdaad van dit soort wezens, reusachtige mensapen bestaan. Maar lang voordat de mens überhaupt bestond. Ja. Er is bijvoorbeeld eh, in Tibet en in China... zijn er fossielen gevonden van een, een wezen dat heet dan ook Gigantopithecus. Dus de reusachtige aap. Waarvan nog eh, regelmatig kiezen worden aangetroffen. En fossiele resten. En mijn vroegere hoogleraar in de paleontologie. Dat is de leer van de uitgestorven dieren zou je kunnen zeggen. Ja. En zeker Ralf van Koenigsmalt. die heeft voor de oorlog Chinese apotheken afgestruimd. En daar ongelooflijk grote kiezen gevonden. Die echt zijn. En die van een mens aapachtig wezen moeten zijn. Maar ja. dat leefde... 200.000 jaar geleden en wij zelf zijn pas als mens, als Homo sapiens, 180.000 jaar geleden op deze aarde verschenen. Daarvoor waren er allerhande andere voor- en vroegmensachtige, mensacht zoals uh, ja, de beroemde et etc. Mm -hmm. Dus er zijn allerhande mensachtige wezens geweest. Nou, dat wezen was 3,50 meter groot, woog zo'n 550 kilo, dus dat moet een ongelofelijke knaap geweest zijn. Ja. Nou, ik kan me voorstellen, drakentanden zijn gevonden en al dat soort dingen... dat de mens die dit soort dingen voor het eerst vond... en in de gaten had dat het iets mensachtigs was... door een wezen bijverzon ja, dat inderdaad bestaan heeft. Ja. Maar uh, er is geen enkele aanwijzing dat de JT nog bestaat. Het is ook godsvermogelijk, bij wijze van spreken. Maar kan het nou echt niet dat er ergens ter wereld nog eentje zit? Nee, dat is onmogelijk omdat een, pop, een, een soort kan alleen maar bestaan als er een populatie is. Ja. Als er eh, seksueel verkeerd is tussen individuen en dat er geen inteelt is. Dus zo gauw je zo'n verhaal hoort, net als van het monster van Loch Ness... wat zo af en toe eens één een keer in de zoveel tijd opduikt... nou, ga maar op zoek naar drijvende boomstammen, dat is zeer veel waarschijnlijker. Maar er is net een, een Belg teruggekomen van een, een Bigfoot-expeditie. Volgende week gaat hij weer weg. En er is ook nog een andere Amerikaanse onderzoeker, die doet uh, DNA-onderzoek. Uh, ja, die uitslag verwachten we elk moment. Is dat dan allemaal voor niks? Dat is werk. Nee, het werk is niet voor niks. Laat die DNA-sporen maar opzoeken. Want dit gaat over een verhaal dat er op een auto afdrukken zijn gevonden. Van, en dat er ook haren zijn gevonden, et cetera. Nou, ik, ik geef ze op een briefje die haren zijn van een beer. En als ze niet van een beer zijn... dan zijn ze misschien van een zwerver... die in dat nationale park ook heeft rondgelopen... en is gekeken, heeft een verlaten auto... want daar ging het om, maar die afdrukken opstonden... en die door de ruiten naar binnen heeft gekeken... of er nog iets te halen was. Maar dat doen beren ook. Dus, eh, en in een aantal gevallen is in Noord-Amerika... zeker is die, eh, die Bigfoot heeft men beren zien lopen. Beren lopen op achterpootjes. En uh, dat doen ze af en toe. Dus dat is zeer veel waarschijnlijker. Ik wil nog één mogelijk bewijs tegen u aanhouden. Grote voetafdrukken in de sneeuw die regelmatig aangetroffen worden. Hoe, hoe verklaart u dat? Ja, en die sporen zijn vooral van de Yeti gevonden ja. in, in Azië. Nou, ook daar lopen beren rond. En een beerspoor lijkt af en toe verbazend, zo'n afdruk... Op, op die van een mens hoor je. Dus, eh, en zeker als er, als er iets in de sneeuw staat en niet heel nauwkeurig afdruk is en eh, er is al een beetje erosie en wind overheen gegaan. Maar bovendien, als zo'n afdruk er staat en de zon schijnt erop, en de dooi gaat er overheen, dan zie je dat zo'n afdruk groter wordt. Want waar smelt zo'n afdruk? Aan de, aan de randen, aan de contrastranden, waar de wind overheen gaat. En, des, en dan vergroot van afdruk vanzelf. Dus zo is te verklaren dat je soms af en toe hele grote afdrukken vindt... van bijvoorbeeld een bierenpoot. Maar ook van die Yeti is natuurlijk voor de liggen. in de barre milieu en omstandigheden waarin die leven... zou zo'n groot wezen alleen maar kunnen bestaan als er nog een populatie van was. Um, en zo'n af en toe een enkel individu is volledig ongeloofwaardig. Het draait de fantasie van heel veel mensen de nek om... Ja, maar goed, we fantaseren en als we nou maar blijven we geloven in sprookjes, sprookjes zijn ook mooi en af en toe we genieten van sprookjes en we genieten van geweldige films van tovenaarsleerlingen, en die ja. hebben, et cetera, sprookjes zijn mooi. Maar uh, weet af en toe de werkelijkheid van het sprookje te onderscheiden. Meneer Van der Hoofd, bedankt. Goedenavond. Wij hebben het over hoaxen vandaag uh, in deze uitzending van Hoax Radio op Radio 1. En uh, u kunt bellen met ons op 0800-1121. 0800-1121, wat vindt u bijvoorbeeld van Bigfoot? Ja, we hebben net gehoord dat het eigenlijk zeer onwaarschijnlijk is dat het bestaat. Maar goed, het zou toch uh, leuk zijn. Uh, we hebben een luisteraar aan de lijn. Goedenacht. Ja, goedendacht, meneer. Hallo. Met Antoine Woltracht, een mooie zat achter de duiding. Goede, nacht. Uh, we hebben het over hoaxen. Wat, wat vindt u ervan? <laughs> nou, ik, ik sluit me voorkomen aan bij die meneer die vorige spreker. Uh -huh. <coughs> en er zijn diverse documentaires geweest over <coughs> <op> National Geographic <Geclivity coughs> en uh, Discovery, ja, uit uh, Tibet onder andere. Dat is allemaal een is natuurlijk. Ja. Maar ik wil nog iets anders zeggen. Ja. En dat is in de jaren 40. Toen was er een, een, een, een grote hoax. Met uh, een, een hoorspel in de Verenigde Staten van Orson Welles, de beroemde uh, tv, uh, of nee, ik zeg tv, filmregisseur en te, uh, uh, filmspeler, uh -huh. Orson Welles, misschien wel bekend. Ja, u bedoelt de, de, de War of the Worlds, denk ik, toch? Ja, exact. En iedereen geloofde erin. Ja, en toen even... hadden we dan ook in de jaren veertig nog notabene, stappen de Buurtbouw in Nederland, uh, ik weet niet hoe lang, hadden we dat hoorspel Modus de Man van de Maan. Oh. Ja, ja. Ja. En dat was net in die periode met Paal Vlaanderen en zo. Maar Modus Man van de Maan. En dat waren ook en mensen die van Mars kwamen. En iedereen geloofde erin. Ja. En, he, had u, heeft u dat verhaal ook gehoord, dat hoorspel toen? Ja, uiteraard. Ja. Ik ben al zo ja. Al zo jong, hoe je het nu wil. Ja, en, maar, maar wat, wat gebeurde er toen? Want u zat toen aan de radio gekluisterd en u hoorde dat verhaal waarover ging het verhaal? Nou, dat is een invasie. Ze komen van de Mars. Ja. En, en... Nou, ja, iedereen geloofde er in de Verenigde Staten en de hele wereld. Ja, en, maar, maar u geloofde dat ook. U zat ja, ook te Ja, ik kan wel bedenken erover, maar we waren wel een beetje angstig. Eh, zeker omdat ik dan jong was natuurlijk. Ja. Maar het, het was wel een, ja, een hype gewoon. Ik bedoel, echt een, een, een hoax. En is een, ja, dat heeft een een grote impact gehad toen de tijd. Ja, maar... En dat, en, dat, dat was ze wel nog niet. Ook daar zijn de documentaires over geweest dat het gewoon nep is natuurlijk. Ja. Ook met, met, die, met die grote beervoet. Ja, maar wat ik me dan met die, met die bigfoot altijd heb, hè... Kijk, we kunnen wel bewijzen dat heel veel van die bigfoot dingen dat die nep zijn. Maar wat nou als er wel één echt is? Dan kan er toch wel gewoon één echt zijn? Dat hebben we net gehoord van meneer Van Half. Ja, er kan er niet maar één zijn. Nee, want... Maar dat moet hij al duizenden jaren oud zijn. Ja. Ik vind het gewoon moeilijk om hem erbij neer te leggen, Fred. Ja. <laughs> ik, heb... ik hoor een spreker tussendoor. Ja. Ik heb ja, u we... het eerst We zijn met z'n tweeën. Uh, uh, meneer, ik wil hartelijk bedanken voor het bellen... en uh, ook voor uw verhaal over het, uh, het hoorspel uit de jaren 40. Ja, zo begon het, ja, he? War of was the, the, the World. Ja, Orson Welles, zeker. Of the ja. Goed, uh, uh, hartelijk dank voor het bellen. U kunt ook blijven bellen met 0800 1121 0800 1121. Wij gaan naar muziek. Dit is Emiliana Torini met Jungle Drum.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 tuk tuk tuk Drum, Jungle Drum van Emiliana Torrini hier bij Hoax Radio op Radio 1. Het is uh, alweer bijna vijf uur. Dat betekent dat het nu tijd is voor het NOS-journaal. Maar blijf vooral luisteren, want uh, volgend uur gaan we het nog hebben... over een prachtige hoax die uh, de, uh, zeeman, de zeemanwinkels uithaalde. Zij gingen met uh, hun kleren staan op de Amsterdam Fashion Week. En er kwamen heel wat mensen op af, dus dat was goed gelukt. Daar hebben we het volgend uur over. Blijf vooral luisteren, straks. Voor Bakker Nederland, omroep WNL.